Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. De Verenigde Staten zijn het... opgelucht dat Spanje hulp accepteert. om de bankencrisis in het land op te lossen. Europa stelt maximaal 100 miljard euro beschikbaar. voor noodhulp. Volgens het IMF is dat genoeg. om het vertrouwen in de banken te herstellen. en Spanje zekerheid te bieden. De VS noemt het een goede stap op weg naar financiële eenheid. die nodig is voor de veerkracht van de eurozone. In Den Haag zijn na de verloren wedstrijd van het Nederlands elftal. 20 mensen opgepakt.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 Dit was het in ons journaal Dit is René Passet van de AMB. De politie heeft voor vandaag snelheidscontroles aangekondigd op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. En op de A6 tussen Jouren en Emmeloord. Tot zover de verkeers. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je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 I assim você me mata ai se eu te pego ai ai se eu te pego uma delícia e assim você me mata ai se eu te pego ai ai você Awesome! <sighs> I lose it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 Er nog na, maar ik wist wie ik zou worden. Het zat erin, maar het wilde niet komen. Het wachtte op de dag, ik wist dat ik het... Ook ik weet nog wat ik zocht. Het is nu later en om me heen is alles veranderd, maar ik ken die jongen ook, het is nu later.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 Papa, just go sing this song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 No, cause the universe told me I...